Vorige maand zat Willem Duis nog tussen het publiek in de wereld draait door. De duizendste uitzending van dat programma was een eerbetoon aan hem. Volkomen terecht, vindt tv-maker Han Pekel, die ook was uitgenodigd. Dat vond hij fantastisch. Hij heeft zich daar enorm op verheugd. En het bijzondere was, euh, ook als in alle vijfstuitzendingen, uitzendingen... dan had hij altijd zijn hele vriendenclub op bezoek... en familie, die had hij er altijd bij. En het goede is dat Willem dat vier weken geleden... Nog bij volle bewustzijn heeft mogen meemaken. En hij heeft daar enorm van genoten. Ook op internet wordt Duits herdacht. Op sites hebben honderden mensen een reactie achtergelaten. Willem Duits is 82 jaar geworden. Op het vliegveld Teugen in Gelderland is een klein vliegtuig verongelukt. Er is een zwaar gewonde gevallen. Er is vermoedelijk iets misgegaan bij het opstijgen van een reclamevliegtuigje.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Voordat wij gaan beginnen met ons economiepanel Klinkende Munt... gaan wij eerst nog even naar Parijs, Roland Garros. Daar zit Marcella Mesker bij de eerste halve finale vrouwen. Die is voorbij. Ja, zojuist uh, heeft de Chinese na Li de Russin Maria Sharapova verslagen met 6, 4 en 7, 5. En daarmee is de 29-jarige Li de eerste Chinese die ooit in de finale staat op Roland Garros. Dus ze zullen daar in China behoorlijk enthousiast zijn. Ze bewijst daarmee ook dat ze geen eendagsvlieg is. Want ze stond eerder dit jaar in de finale van de Australian Open. Maar daarna presteerde ze eigenlijk helemaal niks. Nu staat ze in haar tweede finale van een Grand Slam. En eigenlijk won ze ook dik verdiend. Ze sloeg 4. 24 winners, Sharapova maar 12. En Sharapova had veel last van de harde wind op het centrekort. Sloeg maar liefst 10 dubbele fouten. Kwam dus niet echt lekker in het spel. De Russin was op jacht naar de vierde Grand Slam. Maar misschien gaat het aanstaande zaterdag wel de eerste worden voor de Chinese Nali. Zij staat dus in ieder geval in de finale. Tegen wie, dat gaan we zo dadelijk bekijken. Want die andere halve finale die moet nog gespeeld worden. En die gaat tussen de Franse Bartoli en de Italiaanse Schiavone. Marcelle Mesker vanaf Roland Garros in Parijs. We horen je straks later in de uitzending ongetwijfeld opnieuw. Klinkende munt, zoals ik al zei, onze economiepanel. Wim Dik is hier, hartelijk welkom. Oud-staatssecretaris van Financiën, oud-topman van KPN. Eh, Economisch. Economische zaken, ik maak altijd een fout. Ik begin opnieuw. Oud-staatssecretaris van Economische zaken en oud-topman van KPN. Laat ik dat goed zeggen. Hartelijk welkom, Marianne Thijssen oud-topvrouw van ABN Amro. Die fout kan ik niet maken. <laughs> en inmiddels uh, een eigen bedrijf... in uh, het ontwikkelen van financiële... adviezen en ja. producten. En Hendrik Meesman, ook welkom, hij is beleggingsexpert. Ik had zojuist uh, in de villa een gesprek over sportsponsoring. Dat ging over de sponsoring door bedrijven en de grote voordelen die daarvoor het bedrijfsleven aanzitten. Maar ook de grote gevaren. Gezien uh, verhalen over corruptie en omkoping, in bijvoorbeeld de voetbalwereld. Maar het bedrijfsleven is natuurlijk niet. Uh, zijn die, bedrijven zijn niet de enige die geld steken in sport. Dat doen overheden ook. Gemeenten zelf willen nog wel eens enige miljoenen steken in een voetbalveldje. Wim Dikter moet, moet, ja, wat van het hart. Ja, nou ja, ik zie het. Het gaat om heel veel miljoenen. Mm -hmm. Als je naar de hele Nederlandse samenleving kijkt. Ik ben een voorstander van sportsponsoring. Ik laat dat geen wissel zijn. Nee, en ik ben ook een fan van voetballen. Maar ik vraag me langs de af of betaald voetbal met uh, aan de onderkant uh, een groep die zichzelf toegewijde supporters noemt... maar eigenlijk gewoon straatuig zijn. En aan de bovenkant mensen uh, die de zogenaamde de voetbalbond leiden... Uh, door uit hun zakken uh, overal enveloppen te laten vallen met 40.000 dollar erin... en hun tegenstanders bij verkiezingen intimideren. Dan vraag ik me af of de wanstaltig bijverschijnselen van dat deel van deze sport... en niet toe zouden moeten leiden dat je zegt... jongens, laten we nou met betaald voetbal ophouden... Ik weet dat vloek in de kerk is, dat, maar, maar desondag, ik wilde een keer gezegd hebben... dat brengt allerlei excessen met zich mee die we niet moeten willen. Ja, dat kost ons goud, en dat is een e economisch punt ook. Ja. En laten we, als we dan dat geld willen gebruiken om sport te steunen... laten we dan leuk de amateurvoetbal uh, weer optuigen. Op, op maar het grappige is dat het ooit als amateurvoetbal begonnen is... en ja. groei is niet te stuiten, dit is het geworden. Ja, maar groei de verkeerde kant op, ja. dan doe je een ook en dan snoei je gewoon. Oké, okay, terug snoeien dus. Nu. Absoluut. Dat ja. Thijssen weet daarmee eens, nou, of zie je het zo somber nog? Erin? Nou, ik zie ja, ik zie het wel. Het is somber uiteindelijk, hè? Dus dat we het allemaal weten wat er gebeurt en we laten het toe. En uh, dat vind ik eigenlijk de somberheid van alles. En dat, dat, dat kan je ook weer he, een stukje natuurlijk... naar alles wat er gebeurt met banken en andere bedrijven. He, dat we allemaal weten wat er gebeurt. Dat er nog steeds he, hoge bonussen en alle soort dingen uitgekeerd worden. Maar we laten het toe. En dat, en dat is natuurlijk het treurige van, uh, van dit soort zaken. En ik hoop echt dat de voetbal er niet onder gaat leiden. He, en dat we ze inderdaad mee ik moeten ook. stoppen. Maar uh, ja, het, het ligt aan onszelf ook. Wij, wij blijkbaar kunnen wij dit uh, meestal, niet alles aan toelaten zijn de belangen niet inmiddels veel te groot om nog te we mogen dit allemaal wel wensen maar ook zeker weten dat het niet gaat gebeuren ja ik denk dat het heel moeilijk wordt om betaald voetbal uh, af te schaffen uh, ik ben wel mee eens nou, dat een uh, idee. de Engelse FV de Football Association, de Engelse KNVB zeg maar heeft geprobeerd naar aanleiding van de recente ontwikkelingen om toch een signaal te laten horen en heeft gevraagd om andere voetbalbonden om uh, uh, een soort standpunt in te nemen dat die, die de, de, die corruptie bij de FIFA om daar wat aan te doen. Niemand viel ze bij. Niemand. Nee. Dan vraag je je ook af waarom niet. Wat is er zo bijzonder aan die FIFA? Uh -huh. Waarom stappen die in vele landenbonden niet gewoon weg bij de FIFA? En beginnen ze opnieuw? Ja. En andere, met andere normen. Het, zal best, het zal best dat moet best moeten zijn, kun... maar begin met wensen. Ja, ja, wensen ja. dat ja. het anders wordt. Als dus dat, ja. dat, dat ja. je daar niet mee begint, ja, gebeurt er nooit wat. Precies, dat er excessen zijn die aangepakt moeten worden, denk ik dat iedereen daarover eens is. Dat je geen wedstrijd kunt spelen zonder 3000 agenten, dan zeggen we, nou, dat is een beetje ja. veel. We, zet, we moeten er minder in zetten, dan gaan er 200 af. Ja. ja. Maar je kan het bedrijfsleven natuurlijk niet zeggen: jullie Echt? mogen daar niet meer in sponsoren. Maar je zou als overheid kunnen zeggen: geen cent meer daar naartoe. Ja. ja. Of, is of je het kan gegeen. het goed aanpakken. In Engeland hebben ze natuurlijk die hooligans, die daar veel erger waren dan hier, hebben ze toch behoorlijk aangepakt. Er is in Engeland bij het voetbal eigenlijk geen probleem meer. Het Engelse nationale team wel eens. Als in het buitenland minder. spelen, bij de clubs veel minder. Dus ja. kennelijk is er een aanpak die werkt om, toch, uh, ja, om het veiliger en prettiger te maken voor iedereen. Dat is een leuke wafel. Okay. Onderaan beginnen doe met de FIFA, dan komen we nog ergens. <laughs> en dan hou je gewoon een wedstrijd over, om die fijn is om naar te kijken. En daar ging het om. Hoop, ja. Ja. Ja. So, daar ging het om. Laten wij het over de komkommercrisis hebben. Om het, het is een grappig gehoord, maar het is natuurlijk helemaal niet zo grappig. LTO heeft vandaag al laten weten dat het drama voor de Nederlandse fruittelers en groentetelers echt compleet is. Nu Rusland gezegd heeft grenzen dicht voor alles wat groente en fruit is uit, uh, uit Nederland, uit, uh, nou, goed uit het westen van Europa. Heeft natuurlijk allemaal te maken met, de, met die enge bacterie. Waarvan nog steeds niet duidelijk is of hij nou wel of niet uit een komkommer kwam. In elk geval niet uit een komkommer uit Nederland. En volgens Spanje ook niet uit een komkommer in Spanje. Er is bovendien wel, net uh, nieuws vandaag, dat bekend is geworden dat het gaat om een hele nare, ellendige nieuwe variant van de E. coli bacterie ja. Nogmaals, de bron is niet gevonden, maar daar gaat het om. Hoe het ook zij... Uh, alle komkommers, maar inmiddels ook alle paprika's, noem maar op, die kunnen overal doorgedraaid worden. Want er is geen vraag meer naar, ze worden niet meer verkocht. Wim Dick, hoe desastreus is dit? Wim Bleker, ik zeg Wim. Hoe heet hij? Bleker, van zijn voornaam. Ah, ha, ben... ha. Hans, geloof ik. Hans Bleker. Ja, ik niet zeker. De staatssecretaris heeft net uh, verteld dat hij een belangrijke reis naar India afzegt... vanwege de crisis hier rondom de komkommer. Het is dus niet zomaar wat. Nee, dan heeft hij gelijk. Ik weet niet of hij gelijk heeft dat hij die missie afzegt. Het hangt af hoe belangrijk die missie was. Maar dat is een ander onderwerp. Dat is niet aan mij. Mm -hmm. uh, er is natuurlijk heel wat aan de hand. Uh, en het gaat over honderden miljoenen. Dat is dan nog op onze totale uitvoer... Een, een klein bedrag, ver, verhoudingsgewijs. Maar het is voor die sector uh, desastreus. En mm -hmm. voor conkommer is dit fataal als er niks gebeurt. Um, en het is natuurlijk heel gek dat we niet weten waar het vandaan komt. Dat er ja. dan wel onmiddellijk wordt gewezen van het komt van komkommers. Uh, eerst waren het dan de Spanje. Spanje roepen net zo dat de Nederlandse wel zijn. Een beetje Zwarte Pieten. Maar leidt niet tot een oplossing. Uh, het is gevaarlijk, want er worden nog steeds mensen in Duitsland ziek. Dat maakt het heel gek, want, we, want men weet dus niet wat, waar, waar de oorzaak zit. De Nederlanders die ziek zijn, die 14 geloof ik zijn, het er tot nu toe, zijn allemaal in Duitsland geweest. Ja. Of die allemaal komkommers gegeten hebben, weet ik helemaal niet. Uh, het lijkt me komisch, ik ben op vakantie in Duitsland eerst van doen ze komkommers ja, eten. Boom, ziek, terug. <laughs> en dat, doe ik, dat geloof ik niet zo erg. Dus dan zal wel wat anders zijn. En het uh, is echt een drama en er ja, zal iets moeten gebeuren. En ik denk dat je deze bedrijfstak niet dus je kunt zeggen, sorry jongens, uh, bedrijfsrisico. Maar ja, want hoe werkt dat? Er wordt geroepen, uh, het is de komkommer... en er wordt gewezen naar een bedrijf... en er wordt ook gewezen naar een bedrijf in Spanje. Blijkt helemaal niet zo te zijn. Maar vervolgens ligt dat daar volledig, volledig op zijn gat. En ook hier in Nederland. Door eigenlijk een beetje een miscalculatie. Hendrik Meesman, want ze weten het niet. Dit is gevaarlijk. Je, je, je, je, je haalt een hele, een hele sector voorkomen onderuit. Ja, dat, dat uh, heeft enorm snel zijn weerslag op die sector. Uh, en, maar wat ik, ja, ja? ik denk nee, dat het heel belangrijk zegt. is om vooral eerst vast te stellen... zo snel mogelijk ja, wat ja, de bron natuurlijk. van het probleem ja, is. Dus ja. eerst zorgen dat je feiten hebt. En dan pas kun je denk, naar een oplossing uh, gaan ja. zoeken. Want zolang er geen ja, feitelijke onderbouwing is van is wat waar, er nou aan de hand is... is zal, niemand zal, zal ontkenningen zullen ook niet geloofd worden. Dus uh, dat moet zo snel mogelijk opgelost worden. En ik ben het inderdaad met Wim Kees. dat de, de, de, de sector kan hier ook heel weinig aan doen. Mm -hmm. Niks aan doen, dus je moet ze helpen. Hier ja, doorheen komen. Zo? En ze komen. En dat is natuurlijk als het goed is tijdelijk iets. Nou, zal gevonden Maar de ben je daarvoor? Ja, er sector... wordt natuurlijk om gevraagd. Nou, ja, uh, ja, de sector kan hier niks uh, aan Henk doen. En, en dat, dat... Die heeft dat ook al gezegd. Dat die... er wel geld gaat komen vanuit Europa. Ja, en, en dat, dat is. bedoel dat we hier dit stuk moeten bijstaan. Ik bedoel, dat begrijp ik ook. Hè. We, moeten, we moeten kijken wat het is. En tot die tijd vind ik dat je mensen in de lucht moet houden. Dus de thea's en dat soort dingen. Echter, dat ze, ze er misschien helemaal niks aan kunnen doen. Dat weet ik niet. Kijk, dat is natuurlijk ook zo dat ze. Uh, er is een moordende concurrentie. Iedereen probeert het op een bepaalde manier zo goedkoop mogelijk: de komkommers, tomaten en uh, paprika's te kunnen leveren. Uh, uh, dat vragen wij ook om als uh, consument. En uh, nou ja, zoals overal waar je probeert om naar de rand te schuiven van, van een bepaald product om zo goedkoop mogelijk te kunnen leveren, daar ga je dus blijkbaar risico's nemen. Dat is inherent aan alles. De risico's en, in dit geval op het gebied van de volksgezondheid? Dat zou kunnen. Heel goed, ik wil, we hebben dat hele verhaal gehad in China met die melk. Ik bedoel, iedereen wist het daar. De, de, qua van de, de, de raad van bestuur en het management. En toch gaan ze daarmee door. En het, Wim het Dik, komt naast terug. je dus zit daar een beetje mij... met het hoofd te schudden en nou ja, te fronsen. Dat is wel een heel ander geval. Hè? In, in China is dus... Uh, Bekend met het feit dat er een stof in zat. die niet goed was voor de volksgezondheid. is er gewoon doorgeproduceerd. Ja. Dat is hier dus helemaal niet het geval. Er is geen enkele indicatie. dat in het productieproces van Nederlandse komkommers en tomaten. en laten we het even bij de komkommers houden. Mm -hmm. dat daar een, een, een risico's worden genomen. doordat er een stof in zou zitten. Er is dus getest bij het leven. Ja. Alleen we zitten met het probleem. Uh, dat. We, we, geloof is het, is, is het probleem. Je kunt wel testen. Maar mensen zeggen. ja, die testen. Het zal al waar nee, is dus probleem Ik heb dus, dus geen sector, komkommer meer. Ja. Ja. Dat is, dat, ik, ik ken dat uit mijn eigen verleden. Mobiele telefoons stralen niet. Bij mij wel. Ja. En ik wil geen antenne op mijn dak en ik wil zo'n ding niet. Het is van... trouwens net weer, hè? Ja, weer, er stond weer een groot stuk in ja. de kant. En, dat en we... alle onderzoeken wijzen uit dat, dat, dat die straling verwaarloosbaar is. Dat je er echt... ik, ik heb vroeger wel schetsend gezegd... Oh. mensen die denken dat je van een mobiele telefoon in je hersens krijgt... die, heb, die hebben er geen last van. Maar, maar... Of daar is het kwaad al geschied. Hier, hier, dus, hier is dus iets aan de hand... Waarbij ja, je kunt het dus be zelfs het bewijzen dat het niet, niet fout zit... leidt niet tot een verandering van attitude. Is het niet naar voor beleggers ah. dat er zo weinig logica eigenlijk uh, uh, zit in dit soort zaken? Nou, als nou, een dat, imago dat zijn imago beleggers geschatten? wel gewend. Ja. De beurs is één groot <laughs> casino. Ja. Het, het, het sentiment speelt daar een enorme rol. en ja. dus Het gaat als een... Uh, ja. Ja, als een uh, op en neer op, op basis van de raarste dingen. Dus ja, dat het Nooit... allemaal niet rationeel is... en dat er gekke bewegingen zijn, dat is, dat is men wel gewend. Hm. Ik denk niet dat dit voor beleggers uh, veel, uh, veel impact heeft. Okay. Maar... Goed, laten we naar Griekenland gaan. Want dat doen we uiteindelijk al enige maanden elke week. <laughs> um, nou, het is verschrikkelijk, de Griekse tragedie. Uh, het IMF heeft eergisteren laten weten... dat was een bericht in de Frankfurter Allgemeine... dat ze waarschijnlijk niet gaan uitkeren, de tweede tranche... van 12 miljard, meen ik omdat Griekenland niet, voldoet, niet, niet voldoende doet in hun ogen. Uh, de rating van Griekenland, de betrouwbaarheid... is nu onder een ver nulpunt gedaald. Het was van A naar B naar C en nu naar min-CC. En Griekenland heeft gezegd dat dat niet ver is... dat dat op grond van geruchten is en dat ze bezig zijn voor morgen... om met een draconisch plan te komen. Nou heeft Willem vermeend twee dagen, drie dagen geleden... via de Telegraaf eerst en later bij onze Villa WPRO... heeft hij dat wat genuanceerder uitgelegd, geroepen... dat de enige redding voor... Europa en voor Griekenland toch echt is dat Griekenland uit die munteenheid stapt. Ze hoeven er niet uit te worden, ze moeten eruit stappen. En dat de banken uiteindelijk uh, moeten bloeden voor hun eigen fouten. En dat ze de de, de, de, het geld dat ze kwijt zijn aan Griekenland, gewoon maar dat ze dat moeten slikken, dat verlies. Laten we heel even luisteren naar, naar het plan vermeend. Mijn stelling is ook dat de banken moeten betalen. Ik heb gezegd, de banken zijn debet ook aan de aan het veroorzaken van de wereldcrisis. Ze hebben voor 140 miljard hebben ze geïnvesteerd in de Griekse staatsobligaties. Daar verdienen ze ook aan. Dus het is niet de bedoeling dat de belastingbetaler.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 Hij zegt dus inderdaad, uh, uh, scheld die, uh, uh, uh, die schulden maar kwijt. Uh, de banken moeten het verlies maar nemen. Ze hebben zelf daar risico gelopen en er enorm van geprofiteerd. En nu krijgen ze de klap dan maar te verwerken. En geef Griekenland gewoon hun eigen munten. Laat ze maar weer opkrabbelen. Dat kan niet zolang ze in de euro zitten. Wat is hier nu toch op tegen? Wim Dick. Twee kanttekeningen hierbij. Eén, dat is een wat algemene. Ik ben uitermate huiverig voor... Uh, Welk gemorrel dan ook aan de EU? Kun je zeggen, ja, we hadden de Grieken niet moeten toelaten. De, we hebben bekende Nederlands gezegd, als het hadden komt, is het hebben het te laat. Dat is zo. Ik vind dat je daaruit moet leren dat we misschien bij toekomstige toelatingen kritischer moeten zijn. Maar blijf van die EU af zoals die nu is. Want als we er één zeggen, je kunt er beter uitstappen. Dan is dat aanleiding voor andere publieke opinie, om te zeggen, nou, waarom doen wij dat ook niet? Maar dan misschien met heel andere argumenten. Dus ik, ik, ik denk dat we aan een bouw, bouwwerk gaan modderen waar wij als Nederland zeker heel bunzig voor moeten zijn. Want we hebben, wij zijn nog altijd heel goed af met de Europese Unie. Dat is één. Twee, um, ja, banken zijn verantwoordelijk. Maar waar, waarom iedereen zo'n probleem heeft, Griekenland heeft... is niet eens omdat de regering traag is met zijn plannen door te voeren... want die heeft allerlei tegenwind in eigen land. Maar... Wat je leest en hoort en ziet op tv uit Griekenland... is een bevolking die absoluut niet van plan is om, te om enig indicatie te geven... dat ze in de gaten hebben dat er iets aan de hand is. Die gewoon roepen, nee, nee, nee, zeg, 55 jaar verhogen... naar een hogere pensioenleeftijd, uitgesloten. Salarissen van ambtenaren naar beneden, uitgesloten. Uitkeringen verminderen, uitgesloten. Dat, dat leidt tot een algemene gevoel in de Europese Unie... Die lijf willen helemaal niks. Mm -hmm. En daar moeten wij dan voor betalen. Nou, daar voelen we niet voor. Dus wat, het probleem voor de Griekse regering is één beantwoorden aan de IMF, maar dat zullen ze alleen maar kunnen... als we hun eigen bevolking in het gareel krijgen. Maar er is een ander probleempje, Marianne Thijssen. Als je zegt, oké, okay, dit moet je niet doen wat Willem Vermeend zegt... dan uh, uh, gaan we herstructureren, dus we schelden wat kwijt... en we gaan ze wat langer de tijd geven. Maar je bouwt, zie, zie jij dan dat ze er wel uitkomen? Je bouwt schuld op schuld. Waarom ga je ervan uit dat ze het ooit terug kunnen betalen? Dat is natuurlijk. Nee, nou ja, attitude, dat is de vraag. Attitude, attitude dan? Nou, dat zal deels een, de, een ding moeten zijn. Want he, ze zullen daar een normaal belasting moeten gaan betalen. Ze zullen normaal moeten gaan werken. Er uh, heeft al een heel stuk in de krant gestaan over dat, hoe arm je ook bent. Maar je hebt wel iemand uit Armenië over de vloer die jouw huishouden doet in uh, Griekenland. He, dus daar, daar zit iets in. Maar goed, dat hadden we van tevoren ook kunnen weten. De andere kant is natuurlijk. Als je nou heel simpel kijkt. Er is een land. En die kan zijn schulden niet afbetalen. Maar het hand, land heeft wel dingen. Het land heeft bedrijven, het land heeft ja, ik zeg maar heel hard kunst... het land mm -hmm. heeft eh, nou, be andere bezittingen. Ja, ze gaan maar verkopen. Nou, dat, bedoel, dat gaan ze toch ook doen, dat Dat moet, is ook dat moet ik ook doen als, als Marjan Thijssen failliet ben... dan moet ik mijn huis gaan verkopen. Dus daar zit voor hun ook een ding in. En ik vind echt dat zij die move nu moeten gaan maken. Mm -hmm, nou, ze gaan dat ook doen, maar ja. desondanks zegt de schoolvermeen... zal ik maar zeggen, uh, Hendrik Meesman... dat is nooit genoeg ten eerste wie staat er te trappelen... om de hele failliete boedel van nutsbedrijven daarop te ja. kopen. Of, dat, dat, dat, dat is al niks meer. Uh, en het zal nooit genoeg zijn. Dus er moet iets heel drastisch anders gebeuren. Ben nou, je het daarmee eens? Um, ja, nee. Uh, de de schuld, hè, die schuld zal afgeschreven moeten worden voor een deel. Dat staat vast. Dat gelooft ook. Hè, iedereen weet ik wel. Dat alleen je niet of je Dat ben ik kwijt. kwijt zal, ja. Ja. Dus dat zal tot op zekere hoogte moeten gebeuren op een gegeven moment. Dat wil niet zeggen dat ze ook uit de euro moeten stappen. De reden dat, uh, dat er op dit moment. Die de vraag is met dit afschrijven van die schuld: moet dat nu gebeuren of later? De reden dat veel overheden dat uitstellen, of we nog even mee willen wachten, is dat ze de volgorde willen omzetten. Ze willen zorgen dat Griekenland eerst zijn overheidsbegroting op orde heeft voordat die schuld wordt afgeschreven. Want als je nu gaat afschrijven en die begroting is niet op orde, dan gaat die schulden gewoon weer oplopen. En dan creëer je weer het volgende probleem. Dus de, de, de, de, de, de strategie is nu druk op de ketel houden, zodat, zodat ze eerst een begroting op orde krijgen. Als dat voor elkaar is, dan afschrijven. Dat mm -hmm. is waarschijnlijk wat er zal gebeuren. De vraag is dan wanneer. Um, of ze de begroting op orde krijgen. Ja, dat is een belangrijke vraag of dat gaat lukken. Ja, ik denk dat wij een van de lessen hieruit moet zijn dat we binnen de, het eurogebied ja. um, het stabiliteitspak, zoals we dat hebben, moeten versterken op, of, of of iets dergelijks, waarbij als er bepaalde grenzen worden overschreden met schulden of begrotingstekorten dat er gewoon een externe partij komt of een EU-partij, iemand uh, van buiten die orde op zaken stelt. En ik denk dat dat in Griekenland ook zo goed zou zijn. Als er een partij komt, misschien het IMF. Ja, dan is het. het die die is doet, er al, de Grieken hebben zelf de grootste. Ja, het lukt ze niet om het zelf in orde voor, voor elkaar te krijgen. Dus dat, uh, dat, dat is wat er moet gebeuren in ieder geval. Begroting op orde, dan afschrijven, dan kunnen ze verder. Maar dan is ook de vraag: hoe lang kan een land dit aan? Want je kan van alles zeggen over de attitude van de Grieken. Er wordt ook door een heleboel mensen gezegd. Ja, dat is een soort clichébeeld wat er nu wordt geschetst. Alsof die mensen daar allemaal alleen maar de hele dag lui op een strand zitten. Dat is ook niet zo. Ze hebben er zelf. Ook lang niet zijn, zijn ze er allemaal debet aan. Maar ja. hoe lang kan een land waarin dus helemaal niet meer geïnvesteerd wordt... Waarin, hoe, hoe, hoe hou je een economie draaiende als je alleen maar afbreekt? Hoe lang kan dat goed gaan? Maar ja, ja, dan, dan houdt Griekenland op gaan, te bestaan. Als iedereen zijn rente uh, laat zitten en geen aflossingen eist... kom je in heel end. Maar uh, dat, dat willen ze natuurlijk niet. Want dan moet je, als je dat gaat doen, moet je ook hè, volgens bepaalde regels... moet je gaan afschrijven als bank op je balansen. Nou, Volgens mij is ook een vraag hierin. Als je aan Griekenland gaat toegeven... wat moet je dan met Spanje en Ierland gaan doen? Portugal. Dus dan krijg je Portugal, dan, sorry, Portugal en Ierland. He, dus wat, he, wat voor een uh, chain ga je dan weer uh, in, inzetten... En die willen ze ook niet. Ja, ik denk zelfs budget op orde. Ik heb wel geleerd bij de bank. Papieren zeer geduldig. Je kan van alles op papier schrijven. fantastische budgetten maken. En voorkasten. Daar gebeurt niks van. Ik denk dat ze echt eerst nu keihard moeten gaan drukken op verkopen. Nu. In de ja. komende maand ga je maar gewoon je, je lijst maken met de dingen die je kan verkopen. En weg ermee. En dan krijg je stappen. Dan voelen ze het pas. Dan voelen ze het met niet. Dat ben ik meestal eens. Ja? Hou de druk erop. En die druk moet ook toeleiden. En dat moet het Griekse regering natuurlijk hm. doen. En we hebben helaas nu. We hebben hele goede, sterke presidenten gehad in Griekenland in het verleden. En premiers. Dat is nu niet zo heel erg. Er zou wel wat meer ruggengraat in de huidige regering kunnen. Dat zou helpen. Is want, het niet zo want dat de gewoon de oppositie aan... zo tegen zich hebben... dat ze die niet meekrijgen? Zou een sterker iemand dat wel lukken? Er wordt ook nog eens gewoon natuurlijk ja. interne politiek betrokken. Ja, ja oké, okay, maar dat, dat is mijn oordeel op dit moment. Maar ik denk dat een krachtige regering... zou met wat meer... pois, zou mm -hmm. meer invloed hebben op de Griek. En zeggen, jongens, we zitten in de zit... En handen uit de mouwen, allemaal. En, dat, en een lijstje op de, op de tv. En dat betekent dit, en dat betekent dat. En dat betekent tien uur per dag werken in plaats van zes uur per dag werken. En dat betekent minder vakantie. En dat betekent doorwerken tot je 65ste. En dat is allemaal vervelend. En dat is lelijk. En dan gaan jullie de straat op. Maar dat helpt ons niet. Want het enige wat ons helpt, is als we met z'n allen als Grieken eronder gaan staan. En onszelf een plaats in die EU veroveren door ons best te doen. Is dat zo gek? Nee, dat is helemaal niet gek. Oké. Okay. Goed, we gaan tot slot. We hebben niet heel erg lang weer nog even terug naar niet de komkommer, maar naar voedsel in het algemeen. Uh, Oxfam Novip liet gisteren een rapport de wereld zien, uh, waaruit zou blijken dat de voedsel, de grondstoffenprijzen, de komende 20 jaar met 180 procent gaan stijgen. Dat is een gigantische stijging. Dat zou betekenen dat ik weet niet hoeveel mensen op de wereld gewoon geen eten meer kunnen kopen, kopen en honger gaan lijden. Het heeft volgens hen te maken met de klimaatverandering, onder andere met natuurrampen. Maar ook met het feit dat er veel meer mensen komen, veel meer vraag is. En dat de opbrengst van de gewassen niet na vanand stijgt. Hendrik Meesman. Nou, Twee dingen daarover. Eén, um, dit is de, een voorspelling van wat er gaat gebeuren met, met de prijzen van grondstoffen en voedselprijzen. Um, daar zijn er al veel meer van geweest over de afgelopen jaren. De voedselprijzen zijn overigens al is dus heel sterk gestegen op bepaalde gebieden. Um, voorspellingen weten we van... die komen net zo vaak niet uit als wel uit. Dus waarom deze voorspelling meer kans van slag heeft dan ander... weet ik niet. Ik vind dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn... dit soort doemscenario's. Sinds Maltus, dat is nu al zo'n 200 jaar... hebben we dat soort uh, prognoses van mensen zeggen... van uh, er is niet genoeg voedsel uh, op de aarde. En op een of andere manier weten we toch altijd weer... de producti productiviteit te verhogen. En gaat het altijd goed. Misschien is er ergens een grens, maar... ik, ik, ik, ik heb nog geen overtuigend bewijs mm -hmm. gezien dat dat het geval is. Tweede is... Als het zo is dat er inderdaad minder, meer vraag dan aanbod is... en dus die, die prijzen stijgen, dan is dat alleen maar goed. Dan moet die prijzen ook stijgen. Dan wordt de incentive om meer te gaan verbouwen wordt groter. Boeren gaan meer verdienen en dan krijg je weer meer aanbod. En dan, dat is precies wat de economie moet doen. Dan krijg je weer het corrigerende... Prijzen je, worden hoger, ga je geen, ga je geen, geen, geen, geen uh, voedseloorlogen krijgen als de prijzen zo ontzettend stijgen. Kijk, ik, niet, zolang de, zolang de, ik denk zolang dat de prijsstijgingen zich niet manifesteren in een veel hogere inflatie. Wat we tot nu toe in ieder geval nog niet gezien hebben. En dat, met enorme hogere olieprijzen hebben we dat ook niet gezien. Dat dat doorwerkt in de inflatie. Dus tot nu toe valt dat in ieder geval bij ons wel mee. In sommige andere landen zoals China is dat misschien wel het geval. Maar bij ons niet. niet. Dus zolang dat niet gebeurt. En dat die, ik denk dat het goed is dat die prijzen stijgen. Dat uh, des te meer reden voor boeren om meer te gaan verbouwen. En dan, en dan krijg je dus weer meer Klinkt heel, heel simpel en veel rooskleuriger. Ik heb twee kantingen <laughs> hierbij, Niet bij zijn verhaal, want daar ben ik het mee eens. Maar um, ik geloof niet... Dit is wat erg algemeen zegt. zeggen. De voedselprijzen stijgen. Mm -hmm. Het gaat over een grondstofstijging. Een ja, grondstofprijsstijging. Ja, en dat raakt een aantal voedingsmiddelen... of basisprocessen van voedings, voedingsfabricage. Dat betekent dat ook zeggen, het modale gezin... Zal een aantal producten die ze tot nu toe graag kochten en aten. moeten zeggen ja, dat kan ik me eigenlijk niet meer veroorloven. Maar daar zijn alternatieven voor. Nou, dat is gewoon een verandering in consumptiegedrag. Ik en zie niet geen, in, ik niet zie meer geen eten. wereldhonger. Of, of mensen die straks uh, de, de straat op moeten met een nap. Uh, de, de, de, dat een zit nap? nog niet om de hoek. Nee. Uh, ik heb ook een beetje een, een, een argwanend gevoel. Dat, want dat zat in het staatje van wat je zei. Het is weer een, een, een andere ingang om het eens dus even te hebben over het klimaat in plaats van over de voedselprijzen zelf. Het komt mm. goed uit bij je, een aantal mensen. Maar ja, uit de onverdachte hoek was ik het niet niet maar je had tijd is een halve minuut om hier nog licht over te laten schijnen? Of, uh, is ik ben, gezegd ik ben wat ik gezegd iets gezegd minder worden. optimistisch over. Ja. Ik heb wel een, altijd een soort gevoel van begrenzing... aan, uh, aan uh, wat er de aarde kan uh, produceren. Uh, dus in, dus, uh, je je hebt, ziet ook in China uh, dat daar een tekort zijn. Je ziet in... Uh, daar is ook zo'n inflatie een deel daarop. Uh, Rusland heeft de kraan dichtgedraaid voor graan een hele tijd... omdat ze daar wat problemen hadden met uh, de droogte... Uh, dus het is wel een, een speelbal antwoorden. Mm -hmm. En dat vind ik niet echt een prettige gedachte. Omdat dat natuurlijk met iedereen te maken heeft. Nou ja, ja. Wij stoppen ook niet met groeien als mensheid. Dus ergens voel ik wel dat er iets wringt. Dat er iets wringt. Dat, okay. ja. dat was Marianne Thijs als laatste. Hartelijk bedankt. Wim Dik ook bedankt en tot de volgende keer. En datzelfde geldt voor Hendrik Meesman. Dit was Klinkende Munt. Bovendien de villa voor deze week. Wij zijn er maandag weer vanaf half vier op deze zender. En zo meteen na half vijf het Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. En een heel nieuwswaardige uitzending. In Den Haag begint ieder moment de persconferentie met staatssecretaris Bleker. Uh, zijn reactie op het besluit van Rusland... dat een importverbod heeft ingesteld op verse groenten uit Europa. En dat terwijl de EHEC-bacterie uh, verder huishoudt... nogal wat vragen blijft oproepen. En dat nieuws samen met de diverse reacties op de dood...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 En de Chinese tennister Nali heeft de finale bereikt van Roland Garros. In de halve finale versloeg ze de Russische Maria Sharapova met 6-4 en 7-5. In de anderhalve finale staan de Italiaanse titelverdedigsters Schiavone en de Franse Bartoli tegenover elkaar. En dat is nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Den Haag Malieveld en Voorburg. Twee kilometer.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 De EHEC-bacterie, die door Europa rondwaart, blijkt nieuw te zijn... en zoals we al hebben gemerkt, levensgevaarlijk. Reden voor de Russen om de grenzen te sluiten voor Europese groenten. Staatssecretaris Bleker geeft op dit moment een persconferentie over die situatie. We schakelen zo direct voor het laatste nieuws met Den Haag. En uiteraard ook bij ons reacties op het overlijden van Willem Duis. Mies Bouwman haalt herinneringen op... en de directeur van de Afro zal vertellen wat Duis voor de tv-geschiedenis heeft betekend. Ook luisteraars hebben zo hun herinneringen. Adrie Duivenstein twittert, een groot Meester van de televisie in onderhoudende programma's die niet overleefden door banaliteiten, maar ons liet kijken. Freek stolt herinnert zich de Goudvissen. Laat uw herinneringen weten via Twitter, Apaart NOS Radio 1 of ga naar het weblog NOS.nl. We zijn er tot half zeven vanavond. Paprika's en tomaten uit de Europese Unie komen Rusland dus niet meer in voorlopig. Er geldt een importverbod voor verse groenten uit EU-landen. Dat is een forse tegenslag voor de Nederlandse teler's, want Rusland is na Duitsland en Groot-Brittannië de derde buitenlandse afzetmarkt. Verslaggever Mino Remmers sprak met paprika-teler Johan Heldeman uit Middenmeer. De laatste dagen konden we nog aan Rusland leveren, maar nu de grens daar dicht is, is het natuurlijk eigenlijk het laatste spronkje hoop op. ...spoedig herstel even verdwenen. Maar we moeten ons eigenlijk natuurlijk bezig gaan houden met het communiceren naar de klant toe... ...dat de producten schoon zijn. En dat hebben we nu aan alle monster die gemaakt zijn en uh, onderzocht zijn... ...door allerlei instanties gebleken dat ze dus schoon zijn. De ja. U, u, u zegt eigenlijk je moet niet de zielige boer gaan spelen. Nee. Je moet eigenlijk heel erg communiceren hoe gezond en goed de producten gewoon zijn. Ja, en dat dit een, een foutje is... En, Heel vervelend voor mensen die er ziek van geworden zijn. Want dat, uh, dat is natuurlijk punt 1. Alleen daarna nu blijkt dat we dus als tuinbouw Nederland met groenten en met uh, paprika en tomaten en komkommers geen problemen hebben. Dan moeten we dat ook ventileren naar de klant toe, naar de consument. zo gaan mogelijk. Jongens, ze zijn zo gezond. Er zit vitamine C en er zitten alle elementen in. Dus blijf ze nou weten dan blijft u nog veel gezonder als stalen. Ja, maar de vraag is natuurlijk hoe doe je dat? Ja, dat is natuurlijk een groot probleem. Ik denk ook dat... Uh, ja, ook wel de mensen die dit besluit hebben afgekondigd om ze even niet te eten... die moeten nu ook zo ver zijn om te zeggen... jongens, het zat mis, het is gezond en we gaan het nu weer vertellen dat het wel goed is. Maar ja, hoe moeilijk is die boodschap als je nog steeds niet weet... wat de bron van de besmetting is van een ziekte die voor sommige mensen dodelijk is. Dat is het grote probleem. Kijk, als je dat zou weten, dan was ook, dan was ook deze discussie de er niet ja. meer. We zitten inmiddels op de fiets... Want richting de voordeur is het anderhalve kilometer fietsen. Dat zegt iets over de omvang van de tuinbouw, onder andere in Noord-Holland. En dus ook over de schade die geleden wordt. Geldt ook voor de paprika's. Wanneer hebt u nog de laatste weg, weg kunnen brengen? Uh, gisteren, woensdag. En... Volle vrachtwagen, staat aan de grens inmiddels natuurlijk. Ja, en met de hoogste waarschijnlijkheid moeten die weer terug. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, ik, ik haal die paprika's of die tomaten er niet af. Dat is natuurlijk geen optie, want de plant groeit door, dan gaan ze gewoon rotten. Dat is uh, het gevolg. Paprika is toch ook een aantal dagen goed om geoogst te worden en uh, naar de consument te brengen. Hoeveel, hoeveel dagen hebt u dan? Hoeveel marge is er om te spelen qua tijd? Geen. Hoeveel tijd hebt u nog om het, om het onder deze omstandigheden nog vol te houden? Als dit een maand duurt, gaat het dan nog? Als je natuurlijk eh, 400.000 kilo paprika in een week oogst en er komt geen vergoeding voor over, wat minimaal eh, is 400.000 euro. Je, eh, minder, het is misschien je heel dom geredeneerd week. hoor. Het is misschien dom geredoneerd, maar een conservefabriek of de tomatensoepfabriek, dat is procesmatig. Daar moet je natuurlijk maanden van tevoren mee, mee beginnen. Dat kan Er is niks, geen enkele andere afzetmarkt denkbaar. Nee, echt niet. Nee. En de kosten gaan natuurlijk gewoon door, want die plant moet je natuurlijk blijven verzorgen, want je hebt nog een traject te gaan tot uh, eind november. Je, je kan niet zeggen, nou jongens, we doen iets, uh, de mensen zijn er, die plant moet verder. Je moet ze er af oogsten, omdat anders de groei van de plant niet uh, zijn continuïteit uh, vervalt. Dus. Maar we moeten af van deze discussie, we moeten af naar de, naar de consument, hoe veilig het product is. Dus ga alsjeblieft weer, dan we komen er niet paprika kopen, die zo gezond voor u is. En daarmee uh, laat ik maar stoppen, vind ik. Papa teler uit Middenmeer En zoals gezegd, zodra wij nieuws hebben van Bleker... die nu een persconferentie geeft, dan hoort u dat van ons. Hij bereidde nooit een tekst voor was een gezellige prater met een encyclopedisch geheugen... presentator Willem Duis. Vannacht overleed hij in zijn slaap in een ziekenhuis in Hilversum. Duis begon zijn carrière bij de AVRO-televisie in 1959... waar hij talloze programma's presenteerde. Hij brak echt door met het televisieprogramma Voor de Vuistweg... waarin hij met de beroemde Visserkom op tafel... 175 uitzendingen lang bekende en minder bekende gasten ontving... onder wie de markante freule Oeterwaal van Stoetwegen in 1970.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 Beetje zitten, zo ontzettend scherp. Geef hem even terug. Gewoon voor het gemak. Geef hem even. Ja, de lengte van de vuist varieerde nogal. Dat ging toen echt anders dan nu. Zo moest Fred Oster, de eindredacteur van het programma, wel eens ingrijpen. Ja. Twee dingen die ik op dit moment op het hechte tenen plaats ...dat dit eh, aspakje nog helemaal leeg is. Dat vind ik wel een verliesje. Eh... Uh, Willem... Nu toch even onderbroken wordt. Uh, we zullen het straks verder op het roken hebben. Of je wel of niet rookt, dat mag je straks zelf vertellen. Maar uh, bussen vraagt of ze eerst het journaal even mogen doen. Want die mensen willen naar huis en ze zeggen. Als jij eenmaal begint, kan het wel twaalf uur worden. En zo maakte hij plaats voor het journaal. Duis presenteerde, behalve Voor de vuistweg Weg. diverse andere programma's, waaronder Grand Gala du Disc, Jonge mensen op weg naar het concertpodium en muziekmozaïek. Dat begon elke zondagochtend rond de klok van tienen als volgt. Goedemorgen trouwe muziekvrienden, fijn dat u er weer bent... en fijn dat ik zo'n stapel cd's bij me heb... om u ook het komende uur hopelijk weer blij te verrassen. En hoewel Willem Duis zelf geen nood kon zingen... bleek hij een neus te hebben voor muzikaal talent. Duis stond aan de wieg van artiesten als Mathilde Santing... Martine Bijl, Christine Deutekom, Lee Towers, Toets Tielemans... en Paul de Leeuw. Tijdens een van de zondagse uitzendingen herinnert de Leeuw zich het enthousiasme... waarmee ook Duis zich stortte in het Songfestival gedruis.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 Behalve lichte muziek en jazz droeg Duis ook de klassieke muziek... een warm hart toe. Tijdens een van de speciale uitzendingen van Mozaïek Klassiek... kondigde hij Le Carnival des Animaux op geheel eigen wijze aan. En nu begint dan de finale presto con molto animale. De pianisten, tot besluit, slaan extra snel hun vleugels uit. En Greta grijpt elk dier de kans op nog een laatste rondedans. dans. Saint saëns Moraal... Wie houdt van feesten, viert carnaval met louter beesten. En in 1999 stopte duiz als radiopresentator... toen hij door een herseninfarct zich niet langer goed verstaanbaar kon maken. Wel nu, lieve mensen, met deze mooie klanken... neem ik voorgoed afscheid van Muziekmozaïek na 37 jaar. Het valt me buitengewoon zwaar om afscheid te nemen... van al mijn dierbare trouwe luisteraars...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 En de oud-afro-medewerker Anneke Bakker schrijft op ons weblog... Vele jaren heb ik op zondagmorgen geroepen. Twee minuten over tien, dit is de Afro op Radio 2. Tot elf uur, muziekmozaïek met Willem Duis. Na twintig jaar kan ik dit nog, nog steeds dromen, dit zinnetje schrijft ze. Overigens stond ik tijdens de begintune dan snel op... want dan ging Willem op mijn plaats zitten in de omroepcel. Marcella Mesker. Over het tennis in Parijs, Roland Carros. Maar ook over Willem Duis, want uh, Duis was ook tenniscommentator. Vooral het Melkhuis heeft hij gedaan, 23 jaar lang. Zelfs. Heb, heb jij wel eens met hem gewerkt? Ja, één keer zelfs. Uh, toen was hij er al lang gepensioneerd. En uh, toen was het melkhuisje verhuisd naar Amsterdam, naar het Amstelpark. Ik gaf daar toen commentaar. En voor één gelegenheid uh, zijn we dat toen samen gaan doen. Nou, dat was gillen van de lach. Want uh, ja, hij volgde de wedstrijd niet zo. Hij bleef maar vragen stellen over de outfits en de rare kleuren... waar de spelers vandaag de dag in speelden. En over de lange haren van Andre Agassi. En ja, hij was echt geïnteresseerd ook in de mensen van uh, de tennissers. En uh, ja, het was prachtig. Het was een hele mooie man. En hij fluisterde altijd, geloof ik, hè? Ja, hij was bekend om zijn fluisterstem. Het kwam zo, hij zat op het melkhuisje op het dak. Dat zat vijf meter, meter achter de baselijn. Dus je zat toen ook nog niet in een cabine. Hij zat gewoon onder een parasol. Dus hij kon ook niet te hard praten. Dus vandaar die fluisterstem. En dan hoorde je hem zeggen als er een mooie crossportbal was. Die kruis links geslagen voor het. Geweldig. Nou, dat was uh, ja, uniek van hem. Back to business, want fluisteren kun je niet met uh, het geluid op de achtergrond in Parijs. Wat is de stand van zaken op het centakkoord in Parijs? Nou, de tweede halve finale is aan de gang. Die tussen de Française Marion Bartoli en de titelverdedigster... de Italiaanse, die kleine Francesca Schiavone. Nou, de kop is eraf in deze wedstrijd. Zes games zijn gespeeld. Het is 3-2 voor Schiavone. Bartoli serveert bijna 3-3. En ja, het spat er al af, die spanning. Want ja, Bartoli is natuurlijk een Française. Hij heeft het hele publiek achter zich. Maar Schiavone is juist uh, de vrouw in, in dit toernooi... voor wie iedereen altijd is. Omdat ze zo bijzonder tennist. Omdat ze haar emoties op de baan meebrengt, en Omdat ze hard krijst. Omdat ze het revel kust. Dus dit kan nog een hele aardige partij worden. En een moeilijke keuze voor het publiek, denk ik. Voorlopig is het drie gelijk in de eerste set. Tot later, Marcelo. Staatssecretaris Bleker van Landbouw is klaar met zijn persconferentie... over het Russisch importverbod voor verse groenten uit de Europese Unie. Vandaag werd dat afgekondigd. Hans Andringa, jij hebt die persconferentie bijgewoond. Is Bleker net zo geschrokken als de paprika paprikateler die we net hebben gehoord? Ja, dat is hij zeker. Uh, hij zegt, uh, wij nemen het hoog op. En daarmee bedoelt hij niet alleen zichzelf, maar ook uh, premier Rutte... en uh, vicepremier Verhagen, waar hij uh, contact mee heeft gehad. Er zijn sowieso heel veel contacten richting Rusland, zowel op ambtelijk niveau. Maar het is niet alleen een Nederlandse zaak, het is ook een Europese zaak. Omdat die boycott dus alle Europese landen betreft. Dus ook de Europese Commissaris voor Landbouw, dat is degene die nu vooral het contact heeft met de Russische autoriteiten. Maar wat kunnen nou, ze doen, behalve de Russen zeggen dat het veilig is? Want als de Russen het niet willen, ja, dan willen ze het niet, toch? Die groenten hier vandaan. Nee, nou daar zit een klein beetje hoop voor de Nederlandse telers. Want de Russen op zich vertrouwen wel de controlediensten die Nederland heeft. Dat is in het verleden gebleken. Denk nog maar eens aan de affaire die er met bloemen was die richting Rusland gingen. Dus die Nederlandse controles, daar hebben de Russen wel vertrouwen in. Wat Bleker nu gaat proberen is tot een overeenkomst te komen met de Russen. Dat zij Nederlandse vrijwaringsverklaringen met andere woorden, dit zijn veilige groenten... Uh, dat ze die uh, gaan accepteren... en dan zou die export dus snel weer uh, opgestart kunnen worden. Ja. Uh, Bleker is zelf ook uh, bereid om de komende dagen anytime richting Moskou te vertrekken. Hij heeft daarvoor uh, zijn handelsmissie... die aanstaande zondag richting uh, India zou vertrekken, uh, heeft hij afgezegd. En uh, wat ook belangrijk is voor telers... Er wordt gewerkt aan een garantstelling dat als door de problemen die telers nu hebben vanwege wegvallende inkomsten... dat zij bijvoorbeeld niet aan hun financiële verplichtingen bij banken zouden kunnen voldoen... dat er een regeling wordt getroffen met banken dat zij het komende jaar die aflossingen niet hoeven te betalen. Dat, daar zal het ministerie van Landbouw of van ELI, zoals het dat tegenwoordig heet, garant voor staan... Er zijn ook contacten geweest met de Rabobank en die hebben daar in eerste instantie positief op gereageerd. De Rabobank is met name belangrijk omdat hij veel contacten heeft in de agrarische sector. Maar ja, ook van andere banken verwacht Bleker dat die snel zullen meewerken. En die garantstelling zou dan al aanstaande maandag in kunnen gaan. Ja, maar heeft de overheid daar ook nog mee te maken of probeert Bleker de banken daartoe te bewegen zonder dat de overheid garant hoeft te staan? Nee, hij sprak duidelijk over een uh, garantstelling. Uh, dat, dus het ministerie, garant zal staan dat het in die end allemaal wel goed komt. Dat uh, mo uh, mocht het helemaal fout gaan dat dus uh, het ministerie garant zal staan. Dat waren de woorden die hij gebruikte. Maar ja, je kan je voorstellen dat uh, die export... zodra hè, nu is al duidelijk geworden dat vooralsnog... de schadelijke bacteriën niet zijn aangetroffen op Nederlandse groenten. Men hoopt dus dat die export uh, snel weer zal aantrekken... waardoor die garantstelling wellicht helemaal niet gebruikt hoeft te worden. Maar mocht het nodig zijn dat... Die in een problemen komen, dan is het de bedoeling dat vanaf maandag zo'n garantstelling in werking gaat. Hans Andering vanuit Den Haag met het laatste nieuws over de persconferentie van staatssecretaris Bleker. En die vrijwakingsverklaringen waar Bleker het over had, zouden goed nieuws kunnen zijn voor de chauffeurs die op dit moment vaststaan in Rusland. Het gaat om zo'n tien mensen met groenten die ze dus niet mogen importeren. Daar komt het voor hen te laat, te vroeg. We spreken later deze uitzending met een vertegenwoordiger van die chauffeurs. Australisch vee dat op gruwelijke wijze in Indonesische slachthuizen wordt behandeld. Gisteren berichten we daarover in het Radio 1 Journaal. Zometeen hoort u het laatste nieuws daarover. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Theater, muziek, dans, opera, film en beeldende kunsten. Dat zijn de ingrediënten van het Holland Festival in Amsterdam. Dat vandaag begint. Jeroen Wielaert in Amsterdam. Met welke voorstelling begint het festival, Jeroen? Mea culpa heet de voorstelling. Het is een groot uitgepakte, zogenaamde ready-made opera... van uh, de omstreden, uh, beruchte, beroemde Duitse theatermaker... Christophe Schlingensief. Wat maakt hem die omstreden? Vorig jaar, die vorig jaar uh, op 40-jarige leeftijd aan longkanker is overleden. Ja, omstreden, omdat hij uh, van die taboe-doorbrekende stukken maakte in, uh, in zijn jonge leven. Uh, Taboe-doorbrekend, zei ik al. Heel geëngageerd met de politieke situatie. Echt een typische Duitse kunstenaar, Duitse kunstenaar eigenlijk. En waar gaat dan dit stuk over, Mea culpa? Ja, het wordt genoemd... Een liefdesverklaring aan het leven. Maar ook is uh, Mea culpa een stuk over het leven vieren in het zicht van de dood. Het gaat heel erg over zijn stervensproces. Voorstelling dus over leven, over dood, over sterfelijkheid. Met allerlei verwijzingen, allerlei lagen over juist die dingen van het Holland Festival. Beeldende kunst, film, maar ook filosofie van Joseph Beuys. De grote Duitse beeldende kunstenaar tot Friedrich Nietzsche, de filosoof. Een vrouw die daar alles van weet, is eh, programmeur Annemiek Keurentjes van het Holland Festival. En zij was daar straks bij de repetitie en ik ben daarvoor even de zaal in gelopen. Luister maar, kom maar mee. Hallo Chris. Er kent mij niet meer. Ik ben toch een oude Schulfreund. Andreas dat Het is druk op het podium, Annemie Keurentjes. Dat klopt. We openen namelijk het Holland Festival met een hele grootse voorstelling met veel mensen. Hij hield daarvan, hè? Christophe Schlingensief. Uitpakken. uitpakken. Niet zozeer uitpakken, maar wel heel veel materiaal in zijn werk stoppen. Zodat je niet naar een eenduidig. Ding kijkt, of het nu beeldende kunst of film of theater is, maar dat je in één stuk heel veel lagen kan zien en heel veel betekenissen kan zien. Hij is maar 40 jaar geworden, longkanker, hij is uiteindelijk aan onderdoor Wat voor man was die, waar hij als zo controversieel bekend stond op zijn Duits... Hij haatte de kwalificatie controversieel en ik moet eerlijk zeggen, de keren dat ik hem ontmoet heb en gesproken heb, was hij super charmant en uh, begripvol voor alle betrokkenen die bij zijn werk uh, betrokken waren door hemzelf of uh, via andere manieren daar iets mee te maken hadden. Maar hij was heel gedreven en hij wist heel goed wat hij wilde laten zien en daarin was hij wel veel eisend. Dus dat, ik denk dat dat veel eisende een van de redenen was... dat mensen hem soms moeilijk vonden. En het controversiële zit uh, niet in hem, maar in de reacties op zijn werk. Mm -hmm. Mea culpa is een diep katholieke schuldbekentenis... voor een man die ook heel katholiek opgevoed werd. In een stuk, uh, titel van een stuk waar het ook gaat over levenslust... waar hij bekende dat hij misschien zelf schuld was aan zijn ziekte... Hij heeft dat heel lang gedacht. Hij, en hij heeft echt het idee gehad dat hij iets verkeerd heeft gedaan... in zijn leven waarvoor hij gestraft moest worden met kanker. Um, en deze productie, wat de openingsproductie van het festival is... gaat erover... Uh, dat hij op een bepaalde manier dat schuldgevoel een plek kan geven... in zijn geweten en in zijn laatste levensfase. Het is op een bepaalde manier een productie die in eerste instantie... heel veel onrust oproept, parallel aan waar hij zelf doorheen is gegaan. En uiteindelijk met een groot gevoel voor harmonie afsluit. In alle lagen van leven en dood. Mea culpa, toch ook weer typisch een stuk waarin het Holland Festival laat zien... met de tijd mee te gaan... Ja, maar dat proberen we, of proberen we, dat willen we altijd. We willen werk laten zien wat iets te maken heeft met het leven van mensen nu. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, dat was Annemiek Keurentjes, programmeur over Mea Koepa en over Christophe Schlingensief. We gaan straks... Terug weer eh, in Amsterdam en dan praten met eh, zakelijk directeur Annet Lekkerkerker over de rijkdom van het Holland Festival en over de moeite om die rijkdom te behouden. Gesprek weer straks. Dankjewel, Jeroen. Okay. Zes minuten voor vijf. Erwin Krol, haal even je ogen van dat scherm af waar tennis op te zien is. Het is een fantastische dag, niet alleen om tennis te kijken, maar ook om te werken. En het waait als een gek daar in Parijs. Ja. Gisteren, Je ziet af en toe gravel in die mensen een gezicht. Dit Prachtig mooi om te, te zien. zien. Heel mooi om te, te zien. Je kijkt voor je werk. Het is, uh, ja, ja het, uh, precies. Ik kijk naar de wind. Uh, het is uh, prachtig weer. Volgens mij hebben de mensen daar vandaag van genoten... of geniet ze daar nog steeds van. Het is uh, 20, 24 graden. Nou, mooie, avond ook? mooie avond ook. Een hele mooie avond. Een prachtige nacht. Hij uh, koelt cool wel af natuurlijk. Maar het blijft een klein beetje waaien. Dus het wordt niet zo koud als de afgelopen nacht. Geen nachtvorst meer. Ik denk graden 5, 6. Dat is de koudste. Laagste. En morgen zon overgoten. Twee, drie wolkjes misschien, net als vandaag. En, waar en zijn ik die? denk uh, 23 waar? Nou, eentje boven extra deel en eentje boven uh, Leusden, denk ik. En de derde moet ik dan ook nog plaatsgeven. geven, Arsen. Arsen, oké. Okay, maar gewoon een ja. hele mooie dag. Hele mooie dag. Uh, windkracht 4. Ik denk dat voor de echte sportieve zeiler... de Wadden en het noordelijke, de noordelijke helft van het IJsselmeer... morgen heel geschikt zullen zijn. En het wordt 3, 4, 25 graden. Fantastisch, joh. Mooi bericht van Erwin Krol. De gruwelijke beelden gingen de hele wereld over. Australisch vee dat in Indonesische slachthuizen wordt mishandeld. Gisteren berichten we erover in het Radio 1 Journaal. En onze correspondent Michel Maas in Jakarta... die wil een reportage maken in een slachthuis... om met eigen ogen te kunnen zien wat daar gebeurt. Maar Michel, dat lukt niet helemaal. Wat is er gebeurd? Nou, ik kwam er gewoon niet in. Dat is er gebeurd. Het, uh, ik heb gezien dat het slachten nog steeds doorgaat. Er werden nog steeds koeien naar binnen gebracht. Ook Australisch vee werd daar aangevoerd. Maar uh, de bewaker daar, die liet mij niet door, die had de strikte opdracht... om geen enkele journalist en zeker geen buitenlandse journalist... daar meer naar binnen te laten. Maar kunnen ze wel een excuus geven of een verklaring geven... voor de manier waarop ze zo met het vee blijven omgaan? Ja, ze zitten er wel een beetje mee in hun maag. Een directeur van een van die slachthuizen... die heeft inderdaad al excuses aangeboden. Hij zegt het was inderdaad wel wat vreed wat daar gebeurde. Maar hij verschool zich erachter dat het toch een kwestie van cultuur was. En die cultuur, ja, wat dat precies was, dat kon hij niet omschrijven. Maar het was iets van een lange geschiedenis... van uh, honderden jaren uh, dat mensen thuis hebben geslacht of bij de moskee. En uh, een extra excuus wat hij daarbij had... was dat die Australische koeien veel groter. Groter zijn dan Indonesische koeien. Dus die zijn veel minder makkelijk te behandelen, zoals hij het zei. Uh, dat is wel plastisch uitgedrukt. Bestaat er zoiets als, als de dierenbescherming in, in een land als Indonesië? Zoals wij die kennen bestaat die dierenbescherming absoluut niet. Er zijn wat organisaties die zich met dieren bezighouden. Maar die zijn vooral bezig met beschermde diersoorten, met orang-outangs, met uh, tijgers. Maar voor de koe heeft eigenlijk niemand belangstelling. En uh, als je hier ooit een slachtfeest hebt bijgewoond, en dat heb ik al een paar keer dan merk je dat mensen absoluut niet gevoelig zijn voor de manier waarop geiten, maar ook koeien aan hun eind worden gebracht. En zijn er dan nog mogelijkheden voor de overheid om gelet op de verontwaardiging in Indonesië in te grijpen? Nou, de overheid heeft gezegd, we gaan ingrijpen, we gaan een onderzoek doen, we gaan de schuldigen straffen. Maar toen werd gevraagd van, hoe ga je ze dan straffen? Toen zaten ze met de mond vol tanden, want er is geen enkele wet die dit verbiedt lijkt me klusje, Michel Maas, om deze week of anders volgende week nog eens even te controleren. Dat ga ik zeker doen. Dankjewel, je wel, we Maas vanuit Jakarta. Na vijf zijn we terug, meer dan over de EHEC-bacterie. Roel Coutinho van het RIVM vertelt over de bacterie die dus nieuw is, hebben wetenschappers ontdekt. Nog niet eerder vertoond. U hoort niet een paprikateler zometeen, maar een tomatenteler over het importverbod van Rusland. Tot zometeen.